De peilingwijzer van de Universiteit van Leiden... geeft een gewogen gemiddelde van de vier grote opiniepeilers. In een van die vier, de politieke barometer van Ipsos Synovate, was de PvdA gisteravond voor het eerst groter dan de SP. Minister Opstelten gaat op verzoek van de Tweede Kamer... de aanpak van voetbalvandalen verscherpen. en wil onder meer gebiedsverboden, groepsverboden... en de meldplicht effectiever maken. Opstelten wil dat de verboden op een bepaald aantal speeldagen... kunnen gaan gelden. Ook vindt hij dat een gebiedsverbod en een meldplicht altijd moeten worden gecombineerd, zodat hooligans niet naar een wedstrijd in een andere plaats kunnen reizen. De Nederlandse supertrawler Margiris mag in Australische wateren gaan vissen. Minister Burke van Milieu zei dat een visverbod juridisch niet haalbaar is. Maar als er bijvangst wordt binnengehaald zoals dolfijnen en zeehonden, moet de visserij direct worden gestaakt. Vorige week voerde Greenpeace in Australië actie tegen de komst van de Margiris. Cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... heeft opnieuw het werk neergelegd. Dit keer op de luchthavens van Frankfurt en Berlijn. In Berlijn op de luchthaven Tegel duurt de actie tot één uur vanmiddag. In Frankfurt wordt tot twee uur gestaakt. Cabinepersoneel onderhandelt al ruim een jaar met de leiding van Lufthansa... over loon en andere arbeidsvoorwaarden. De Amerikaanse acteur Michael Clark Duncan is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol in de film The Green Mile uit 1999...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 NOS Radio 1 live vanuit Den Haag. Met Lara Rentse en Marcel Ooster. Het is dinsdag 4 september. Goedemorgen vanuit Den Haag. Je wordt bijgepraat weer over het verloop van de verkiezingscampagne door Marcel Bril. Hij zet de uitkomsten van de vele debatten van gisteren nog even op een rij. SGP-lijsttrekker Kees van de Stuy is de gast tussen half negen en negen uur. Hij beantwoordt dan uw en onze vraag. En minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil de orde rond voetbalwedstrijden beter handhaven. U hoorde dat zojuist. We hopen dat hij ook nog even bij ons langskomt. Volgen ook de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten. Wessel de Jong doet verslag vanuit Charlotte, waar de democratische conventie vandaag gaat beginnen. En in in Yosemite Natuurpark in Californië... zijn mogelijk ook Nederlanders besmet geraakt... met het gevaarlijke hantavirus. We praten daarover met Roel Coutinho van het RIVM. In Noorwegen is er een boek verschenen met e-mails van Anders Breivik. Correspondent Rolien Kreton las het al. Slopers gaan vanochtend een nieuwe poging doen... het Philipsgebouw in Eindhoven om ver te krijgen. Mark Robin Visser is daarbij. U hoort of collecteren met een pinautomaat ook voldoende oplevert. Marcella Mesker heeft de uitslagen van het US Open. En u kunt de perikelen rond de steenrijke familie Ewing weer gaan veranderen. Volgen. Kortom, Dallas is terug. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. .no. Of de Partij van de Arbeid straks groter is dan de SP... of andersom, het is Mark Rutte lood om oud-ijzer. Premier zei dat gisteren in het televisieprogramma 1 voor de verkiezingen. Eerlijk gezegd, ik uh, merk dat ze op links er heel erg zelf mee bezig zijn... maar het maakt niet zo heel veel uit, uh, zolang ze maar niet te groot worden. Hij reageerde daarmee op de laatste peiling van uh, Sinovet. Want daarin is de P van de A, de SP, voorbij. Voor SP-leider Roemer natuurlijk geen goed nieuws... maar hij benadrukte dat hij wel tegen een stootje kan. Ik heb natuurlijk de laatste week behoorlijk wat over je heen gehad. Uh, maar uh, nou, ik, uh, ik draai al 30 jaar in de politiek mee. Hoge bomen vangen veel wild, maar uh, ik heb een stevige bast. Wild. Roemer houdt vast aan zijn ambitie om straks de nieuwe premier te worden. De luchthavens Berlijn-Tegel en Frankfurt krijgen vandaag te maken met stakingen. personeel van Lufthansa heeft daar vannacht het werk neergelegd. Al een jaar lang wordt er onderhandeld over looneisen en secundaire arbeidsvoorwaarden... maar nog steeds zonder resultaat. Liefvelden moeten zich opmaken voor chaos, zegt deze luchtvaartexpert. Dus twee keer acht uur in Berlijn en in Frankfurt. Dat betekent dat heißt, er weer chaotische toestanden zullen zijn aan de vliegvelden. Er zullen eindeloze slangen van passagiers ontstaan die niet weten hoe ze nu naartoe gaan waar ze heen willen. Lufthansa zet extra grondpersoneel in om mensen die gestrand zijn te begeleiden. Voor de tweede nacht op rij is er onrust in de straten van Belfast. Bij rellen tussen katholieken en protestanten raakten opnieuw agenten gewond, meldt de BBC. Uh, our Ireland correspondent mark simpson is saying the police are talking of serious disorder breaking out in specifically in north belfast it's quite localized the trouble petrol bombs have been thrown at the police again uh, a number of roads have been closed as police deal with that trouble and the police have again deployed water cannons een mars van een katholiek muziekkorps liep gisteravond ook al uit de hand. Protestanten probeerden die toen tegen te houden. En toen de politie ingreep raakten 47 agenten gewond, vertelde de Ierse politie. Als resultaat van savage en uiterlijk reprehensible violence. Violence in which we saw an excess of 34 petrol bombs Hundreds of fireworks. Huge pieces of masonry. And even lasers. Voor het eerst sinds er geruchtmakende naaktfoto's van hem opdoken... is de Britse prins Harry weer in het openbaar verschenen. Hij speechte op een bijeenkomst van een organisatie die zieke kinderen helpt. In zijn toespraak verwees hij heel even naar het incident. All of you, children, families, nurses, doctors, carers, volunteers... are quite frankly too remarkable for me adequately to describe with mere words. But never one to be shy and coming forward, I'll give it a go. <laughs> Ja, hij zei dat hij hier niet onbekend staat dat hij erg verlegen is. Verder zei de prins niks over de foto's. President Obama heeft tussen al het campagnevoeren... door een bezoek gebracht aan Louisiana. Staat die hard werd getroffen door de orkaan Isaac. Hij zei dat hij er alles aan doet om mensen te helpen. We're make sure that, uh, at the federal level we gaan ervoor zorgen dat we op het federale niveau... heel snel op case very gaan... om te out wat exactly happened here. Uh, wat kunnen we doen om ervoor zorgen dat het weer happen again? En dan reist Obama naar Charlotte. Daar begint vandaag de democratische conventie. Hij zal daar donderdag speechen. De filmwereld is een bijzondere acteur armer. Clark Duncan, de ster uit de film The Green Mile, is overleden. Ik ben verdriet van alle pijn die ik hier in de wereld voel. Every day. Er is te veel van het is een of in mijn hoofd. All the time. De Green Mile speelde die een gevoelige rol. Maar Duncan was vooral bekend vanwege zijn imposante verschijning. Twee meter lang, 150 kilo zwaar. Dat was een van de dingen die een beroemde rol bezorgde... zegt deze filmexpert van de BBC. He was uh, affectionately known as a, a gentle giant indeed, that's the phrase a lot of people are using, saying that he was an an extremely nice guy, that was his reputation in Hollywood and because of his his size, his screen presence I think, uh, that is what made him such a, a catch for so many directors as you say and he was so well suited to that particular role in the Green Mile. In juli kreeg Duncan, de vriendelijke reuze, een hartaanval. Aan de gevolgen daarvan is hij nu overleden op 54-jarige leeftijd. Ze zijn nog niet allemaal vrij, maar een deel van de Zuid-Afrikaanse mijnwerkers... die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van 34 collega's... hebben inmiddels de gevangenis verlaten. Vijftig kwamen erg naar buiten, waar ze werden opgewacht door hun familie... en door leden van de partij van president Zuma... Zoals we eerder we moeten wachten de inquiry van Jacob Zuma. En ik denk dat ik heel de beslissing die gisteren taken Meer dan 200 van hun collega-mijnwerkers zitten nog vast. Zij mogen waarschijnlijk later deze week naar huis. De mijnwerkers worden beschuldigd van moord nadat bij een protest de politie het vuur opende op demonstrerende mijnwerkers. In Rotterdam is een relatieconflict uitgelopen op een steekpartij. Een vrouw van 39 werd neergestoken door een voormalige partner. In het huis waren ook twee kinderen van vijf en zes jaar, vertelt de politie. Je kunt zich voorstellen, ze waren in de woning ten tijde van het incident. Uh, hoe het met ze gaat, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Maar ze hebben wel iets verschrikkelijks meegemaakt. Dus familieleden zullen zich wel om deze kinderen bekommeren. De vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader is nog op de vlucht. Een hoge onderscheiding voor Paul McCartney. De voormalige Beatle krijgt de Franse Legion d'honneur. En die krijgt hij voor zijn composities waarvan dit misschien wel de bekendste is. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. De onderscheiding die McCartney krijgt werd rond 1800 ingesteld door Napoleon. Vroeger ging hij vooral naar militairen en tegenwoordig ook naar artiesten. In Zuid-Afrika is een ongeluk gebeurd met een bus waar veel Nederlanders in zaten. Toeristen waren op weg naar Johannesburg toen ze van achteren werden aangereden... vertelt de directeur Reizen van de ANWB. Het is zo dat er wel uh, jammer genoeg uh, gewonden te bedreuren vallen... maar er waren 24 uh, reizigers aanwezig in de bus. Daarvan zijn er 10 ongedeerd. En hebben we 6 uh, reizigers met uh, lichte uh, verwondingen... en 8 die wel medische hulp nodig hebben. Maar niemand raakte dus zwaar gewond. Een paar Nederlanders hebben wel botbreuken opgelopen. Tot slot het financiële nieuws. De beurs in New York waren eh, gisteren dicht vanwege Labor Day. Vandaag gaat de handel weer beginnen. Door de sluiting van Wall Street waren ook in Europa de omzetten gisteren laag. En ondanks het feit dat de vakantieperiode is afgelopen. Ik sloot wel 0,8% hoger. De Nikkei staat op dit moment ongeveer gelijk. Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Engels hoorde u met Manic Monday. Helaas dacht je te laat op deze David de dinsdag. Het is uh, bijna kwart over zes. Je luistert naar de NOS Radio 1 journaal. Wij gaan dus even naar Mark Robin Visser. Goedemorgen, Mark Robin. Goedemorgen, Lara. Ben je al uh, op de, de plek? Nou, weet je wat het is? Ik kom er niet in. Hmm. Ik weet niet of jij nog een idee hebt hoe je op een sloopterrein kunt komen. Maar uh, ja, ja dan, je moet je over dat het hek he dan, toch? Nou, ja. <laughs> auto. Maar, doe. Doe maar, joh. Zullen we het maar gewoon doen? <laughs> uh, nou, er staan natuurlijk hekken omheen, maar niet alleen dat. Uh, er is ook met grote zeecontainers is er een soort uh, wand uh, gebouwd om uh, de woningen hierachter... Te beschermen. Ik ben natuurlijk in Eindhoven, hè, voor de mensen die dat nog niet, eh, nog niet weten... waar eh, afgelopen weekend een poging is gewaagd... een Philips-gebouw eh, naar beneden te halen. Dat is een gebouw van ongeveer 70 meter hoog. Daar hebben ze meer dan 100 kilo dynamiet ingepropt. En er staat nog steeds een stuk van een meter of 40. Het is eigenlijk best een leuk ding. Het is een beetje de scheve, de scheve toren van, uh, van Eindhoven. Ik zou eigenlijk bijna denken, daar kan je toch misschien wel wat leuks mee doen. Maar we weten natuurlijk niet hoe stevig dat allemaal nog staat. In ieder geval gaan ze straks, ja uitslapen is er hier voor de Eindhovenaren niet bij. Vanaf 7 uur gaan ze proberen dat laatste stuk op de ouder-wetse manier met een sloopkogel uh, naar beneden te halen. En uh, ja, dat lijkt mij toch wel een spectaculair gezicht. Dus je begrijpt, ik sta vooraan zometeen. <laughs> Om te kijken hoe dat, uh, hoe dat allemaal gaat. Uh, hoe ging het ook alweer? Afgelopen weekend. Uh, mijn collega Theo, Theo Verbrugge uh, was erbij. Laten we even luisteren. op de knop gedrukt. Er was een enorme knal hier. Toen een gedeelte van het gebouw tegen de grond ging, trilde hier de grond onder mijn voeten. Maar er is maar de helft naar beneden gekomen. Een groot gedeelte van het gebouw staat nog recht overeind. Er lag dus veel dynamiet onder. De hele boel was afgezet. Er is hier een enorm circus opgetuigd met tenten, feesttenten. Iedereen is uitgenodigd. Uh, maar het gebouw is nog niet helemaal tegen de vlakte en iedereen hier de dus lopen staat achter mij, die wil niet voor de microfoon verschijnen. Die uh, staan nog te turen van, misschien komt het zo meteen toch nog dat laatste gedeelte naar beneden. Maar we staan hier nu toch alweer een uh, seconde of vijftig te wachten, dat is nog niet gebeurd. Nee, het is nog niet gebeurd en ik sta er nu voor. Ik ga nu klimmen, uh, Lara, ik probeer nee. het gewoon. Ja? Dan heb ik er niet geval Met een, een hand, goede of? plek. Ja, ik heb de microfoon tussen mijn tanden geklemd. Lekker, oh, ja, ja. En dan gaan wij uh, dat straks eens even. Uh, wij allemaal met elkaar natuurlijk. vanaf de eerste rang bekijken hoe dat allemaal gaat. En natuurlijk hoop ik ook van de sloper nog eens even te horen. hoe het zover heeft kunnen komen hier in Eindhoven. Later meer. Doe voorzichtig. Mark Robin Visser straks dus over het hek daar in Eindhoven. Kwart over zes geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Australië gebeten worden door de tunnelwebspin is geen pretje. Je gaat zweten, je spieren gaan trekken, je krijgt zwellingen... en je kunt er ook nog aan doodgaan. Er is wel een tegengif, maar in Down Under hebben ze wel een probleem... want er is te weinig tegengif. En daarom zijn de Australiërs nu opgeroepen om de spin te gaan vangen... en in te leveren, zodat die gemolken kan worden. Verslaggever Martijn van der Zanden zocht uit hoe dat werkt. Er zijn niet alleen hele schreeuwige papegaaien te vinden... hier in Dierenpark, de oliemeulen in Tilburg... Maar ook hele rustige en zachte spinnen. In glazen vierkante bakken hebben ze volgens Chef hier heel wat soorten. Nou, we hebben hier een Mexicaanse roodknievogelspin. We zit een uh, Australian Redback Spider. We zetten hier een alvicularia. We zitten allerlei verschillende soorten vogelspinnen hier voor onze neus. Maar de Funnelweb, de Tunnelweb spin, die hebben jullie niet, hè? Nee, we hebben hier geen Funnelweb uh, Die uh, Tunnelweb spinnen die zijn dus uh, beschermd door Australië. Die mogen het land niet uit. En, uh, dat is de reden dat ze hier in Europa niet te zien zijn. Voor heel veel mensen gelukkig, maar voor mij helaas. Kun je deze ook melken? Nou, ja, bij de oliemeulen zitten dan spinnen die je wel zou kunnen melken. Alleen hebben vogelspinnen allemaal een vrij zwak gif. Dus uh, de relevantie om het te melken is dus, uh, ja, een beetje discutabel. Bij die -app is het zo dat ze het nodig hebben om antigif te maken. Wat je bij vogelspinnen zou kunnen doen is het gif melk om uh, te kijken of je een medicijn of iets dergelijks van kunnen maken. Hoe doe je dat? Hoe melk je een spin? Je brengt de spin onder verdoving uh, onder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 Wordt er met twee hele kleine pinnetjes wordt er een uh, stroomstootje, wat voor mensen niet voelbaar is, maar voor de spin voldoende, uh, om een druppeltje gif los te laten, dat wordt opgevangen en dat wordt vervolgens weer gebruikt voor of medicatie van te maken of antigif. Dat gif wat uit de spin komt, dat kun je natuurlijk niet gebruiken. Daar moet je dan nog iets mee doen. Wat er over het algemeen met gif wordt gedaan, vooral van slangen en spinnen, is dat het uh, gif zelf in een hele kleine dosering uh, in een paard uh, geïnjecteerd wordt. Het paard zelf uh, is natuurlijk veel groter dan wij en heeft een hele hoge weerstand en kan dus in zijn bloed antistoffen maken. Vervolgens wordt het bloed weer van het paard afgehaald. Wordt op die manier gefilterd dat alleen het gif wat over is gebleven... wat dus een antigif is, eh, wordt gebruikt als een antimiddel tegen eh, giftige beten. Kan het niet synthetisch gemaakt worden? Voorlopig zijn we nog lang niet achter al de samenstellingen van het gif... en kunnen we dus uh, niet synthetisch uh, uh, het gif namaken. Nou is in Australië opgeroepen om die gevaarlijke spin... de gevaarlijkste spin zelfs van Australië zelf te gaan vangen. Slim of niet? Um, ja, ik bedoel, de spinnen zijn, zijn van zichzelf natuurlijk niet agressief. Een spin is van zichzelf defensief. Ze zal dus nooit bijten om aan te vallen, maar puur uit verdediging. Dus als je zo'n spin wil vangen, is het een beetje hetzelfde als in Nederland. Een glaasje eroverheen, een bierveeltje eronder schuiven. En uh, dan kun je die spin of buiten zetten, of net zoals in Australië inleveren om antige van te maken. Luister toch nog even de ogen weer, weet je wel. hoor een bijdrage van uh, chef van Overdijk. U hoorde hem in de bijdrage van Dierenpark, de oliemeulen in Tilburg. In Your Head heet het, maar dat kon u horen. Gabby Jong zong het. De gevangenen van de hemel, zo heet het derde deel van het grote epos... over het kerkhof der vergeten boeken, geschreven door Carlos Ruiz Savon. Met het eerste deel, De Schaduw van de Wind... oogstte de Spanjaard wereldwijd onverwacht enorm succes. Savon is een paar dagen in Nederland voor wat handtekeningen sessies. Jeroen Wielaert sprak met hem. Middelburg, Bergen op Zoom en Antwerpen... zijn de volgende haltes van de intensieve signeertour... van de man die van Barcelona een sinister decor heeft gemaakt... voor zijn gecompliceerde verhalen vol moord, mysterie, liefde en humor. Safon kent zijn lezers en lezeressen. Het gaat hen niet over het onderwerp, maar hoe het verhaal is verteld. Niet of het in Barcelona gebeurt of in Londen... Het kan overal gebeuren. Ik denk dat wat mensen in de boeken is niet precies wat ze zijn. Ik denk dat wat een verhaal succesvol is, is hoe het is verteld. Niet omdat het in Barcelona gebeurt. Het kan in Amsterdam, in London, in Paris, in Rome, anywhere. In dit derde deel komt de terugkeer van een van de personages uit deel 1, De Schaduw van de Wind, Firmin Romero de Torres. Levend vaandel van de burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de Heilige Moederkerk, de bank en de goede zeden. De lezers en lezeressen hebben naar hem verlangd, weet Safon. Het gaat om wraak en hij is het morele hart van het verhaal: bewaart het grote, vreselijke geheim. Nu komt het eruit, ook waarom hij is wie hij is. Firmin brings de waarheid in the world van the schaduw. Many readers were asking for in the second book in the angels game. Fermin, of course, was going to be back because Fermin has always been the the, the moral center of these stories. And Fermin was the holder of a huge secret, a big terrible secret that he's been keeping inside of him for many years, and he could not keep it any longer. So this is the book where he reveals his secret and in doing so he reveals how he became the man he is who he really is he is, he is the bringer of truth into the world of the shadow Safon kent de economische crisis in spanje in volle omvang lezen zal de mensen niet van hun zorgen en angsten verlossen Safon zelf maakt zich grote zorg over de gevolgen van de crisis voor europa Ondanks de sepsis moeten de Europese waarden bewaard blijven en niet worden vernietigd. This may really damage the foundations of what Europe is. And I although I know there are very people, many people who are sceptic about the idea of Europe or the European Union, I think that it deserves a chance. I think that sometimes we don't value what it means. En we don't value that Europe and the European Union is still an island... in a huge world in which the values that we, we cherish... and that we have been enjoying and taking for granted do not exist. And I think we should not let that disappear. And we are at the risk of doing that, of destroying what, what, what the European dream is. Je hoorde Carlos Ruiz Savon. Jeroen Wieland sprak met hem. Het NLS Radio 1 Sport. Nederlands zelftal is weer bij 1. In Noord en, Noordwijk dus en Katwijk bereidt het team zich voor... op de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap. Vrijdag thuis tegen Turkije, dinsdag uit in Hongarije. Bondscoach Louis van Gaal kiest voor een nieuwe aanpak. Vier ervaren spelers, Rafael van der Vaart, Nigel de Jong... Gregory van der Wiel en Ibrahim Affalai werden niet geselecteerd. Wie er wel bij is, is oudgediende Dirk Kuyt. Hij vindt het jammer dat de vier er niet bij zijn, maar hij begrijpt het wel. De Monskoos heeft een duidelijke keuze daarin gemaakt. Dat, dat hij vindt uh, ja, dat de spelers uh, volledig vrij in het hoofd moeten zijn. Uh, dat, uh, uh, en, en niet met, met, met andere dingen zoals uh, nieuwe transfers. En ik denk dat dat de voornaamste reden is uh, dat ze er niet bij zijn. Ja, verder uh, zul je dat soort vragen denk ik, aan de bondscoach moeten, uh, moeten stellen. Zo heeft hij het inderdaad gezegd, hè? want uh, hij zegt de deur staat voor iedereen open. Je moet er wel zelf doorheen. Toch kiest hij nu wel, vind ik, vrij nadrukkelijk voor een heleboel nieuwe mensen. Is, voelt het hier in de groep een beetje als een soort kentering? Misschien komt er een soort nieuwe periode aan? Nou, nee, maar ik denk uh, dat we heel lang met een bepaalde groep hebben gewerkt. En uh, nu staan we weer voor, uh, voor een nieuwe periode waarin een hele hoop jong talent zich, zich aandient. Er zijn een hoop jongens die uh, zich enorm goed ontwikkelen... en die uh, daardoor beloond worden door de bondscoach. Ja, een van die nieuwelingen is Daryl Janmaat. De verdediger van Feyenoord, debuteert in de selectie van Oranje. Maar hij wordt daar niet aan zijn lot overgelaten. Nou ja, ik had er bijvoorbeeld toch gisteren of eerst een sms van, van Wesley Snijder gehad. Dat die, ja, dat... Hoe heeft hij jouw nummer eigenlijk? Ja, weet ik niet. Ik denk weer de teammanager. Nee, maar dat betekent ja, dat, dat zegt wel veel natuurlijk. Dat Wat gewoon, zegt hij dan? Ja, dat hij gewoon uh, welkom en als je iets nodig hebt dat je altijd bij hem kan zijn. Dus, uh, Wat aardig? Ja, dat is dat super. Dat, uh, dat uh, had ik ook niet verwacht en uh, ja, dat was alleen maar mooi. Ja, toen kreeg jij een sms van een nummer dat jij niet kende, neem ik aan. Of ja. had je het al? Nee, nee, ik had het ook nog niet. Nee. Dus, uh, nee, maar dat is alleen maar mooi, denk ik. En uh, dan uh, voel je gelijk al een stukje, uh, ja, stukje meer thuis. Ja, want uh, geeft dat aan dat het gezellig is in die groep? Ja, ik, denk, ik ben er nu voor het eerst bij natuurlijk. Maar volgens mij is het wel een, gewoon een uh, gezellige, uh, gezellige groep. En uh, ja, volgens mij is, is er. Uh, zijn de, is, ja, is, de, is de plezier goed en uh, ook professionaliteit. Dus ik denk het wel. Robert van Persie meldde zich ook in Noordwijk. In een persoonlijk gesprek met Louis van Gaal kreeg hij te horen... waarom de bondscoach voor Huntelaar in de spits kiest. Dat is vervelend voor Van Persie. Toch zag Van Persie het wel als een positief gesprek. Ik heb wel een goede indruk aan overgehouden. Ja. Dat en dan zeker. is meteen de volgende vraag weer. Vorige keer koos hij voor Huntelaar en hij zei dat ook heel duidelijk. Ja. Maar ja, als je zo bezig bent in Engeland... wat moet hij nu dan? Dat weet ik niet. Dat nog maar nogmaals bij hem moeten varen. Maar uh, voor wat mij aangaat, ben ik beschikbaar. Dan vind ik het een uh, eer altijd nog om hier te komen en hier te zijn. En uh, dat zou niet veranderen. Nu niet, nooit niet. Nee, maar ook als je niet zou spelen of niet in de basis zou staan tegen Turkije... dan ben jij niet iemand die denkt van... Uh... Nee, dan ben ik nog steeds beschikbaar. Al dus, Robin van Persie, Bert Maaldering sprak met hem. Nog twee opzienbarende voetbaltransfers tussen Portugal en Rusland. Zenit Sint-Petersburg versterkte de selectie met de Spits Hulk en middenvelder Axel Witsel. SW Porto kreeg 50 miljoen euro aan transfergeld voor Hulk. Benfica kan 40 miljoen euro tegemoet zien... voor de overname van de Belg Witsel. In West-Europa is de transfermarkt al gesloten. In Rusland mag nog tot half september gehandeld worden. Radio 1, het NOS-journaal. Zeven, hier is Mark Visser. Volgens de peilingwijzer meldt de PvdA zich steeds nadrukkelijker... als derde grote partij. De VVD gaat duidelijk aan de leiding. De SP staat tweede, maar wordt op de voet gevolgd door de PvdA. De peilingwijzer geeft een gewogen gemiddelde... van de vier grote opiniepeilers. In een van die vier, de politieke barometer van Ipsos Sinoveet... was de PvdA gisteravond voor het eerst groter dan de SP. Minister Opstelten gaat de aanpak van voetbalvandalen verscherpen. Opstelten wil dat groeps- en gebiedsverboden op een bepaald aantal speeldagen kunnen gaan gelden. En ook vindt hij dat een gebiedsverbod en een meldplicht altijd moeten worden gecombineerd, zodat hooligans niet naar een andere wedstrijd kunnen.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 Duncan kreeg in juli een hartaanval en sindsdien ging het slecht met hem. Hij was 54 jaar. Dat zijn hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Naast vuile hoge bewolking zien we vandaag vooral de zon. Vanochtend zijn er in het westen van het land misbanken, maar die zijn na 9 uur vanochtend zo goed als verdwenen. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 22 graden langs de westkust en 25 lokaal in het zuidoosten bij een zwakke tot aan zee lokaal matige zuidwestenwind.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 ANWB Verkeersinformatie, nog geen files. Hier en daar wel wat vertraging op de A7-hoorn richting Zaandam. Waarschuwing voor mist, want in het westen van het land... en ook rondom het IJsselmeer komt lokaal dichte mist voor. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC. Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf 19,95 per maand... en u krijgt de e-reader helemaal gratis.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 Touchscreens XXL. Presentation Partner 0800 400 4000. Groen Dichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Tot en met de verkiezingen zitten wij in Den Haag. En Marcel Bril is hier ook alweer. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Je woont hier zo ongeveer hè, ja. deze dagen. Ja. Kon je het een beetje bijhouden gisteren? Al die debatten. Ja, dat was wel, uh, het was wel wat veel. Het begon natuurlijk met het uh, libelle en na het radiodebat. En het ging nog heel lang door, tot s'avonds laat. Het laatste programma was om 12 uur middernacht afgelopen. Toen zaten uh, Roemer en Rutte tegenover elkaar. Uh, ja, en, en, en Wilders zat ook nog bij RTL. Dus het was wel uh, multitasken, geloof ik heet dat hè, tegenwoordig. Mm -hmm. uh, maar uh, nou ja, uiteindelijk krijg je alles wel mee. Ja. Ook de peilingen, want dat is uh, nu het laatste nieuws dat uh, de, de opmars van de PvdA maar doorgaat. Hè? Ja, dat is inderdaad een, uh, heel interessant om te zien wat daar gebeurt. Het lag natuurlijk wel een klein beetje voor de hand... als je de afgelopen uh, dagen uh, zag. Dat was wel de voorspelling. Maar nu blijkt dat één peiling dat uh, de SP zelfs groter is dan de PvdA... maar neem je het gemiddelde mm -hmm. van alle peilingen... dat doet de NOS en de peilingwijze... dan zie je inderdaad die opmars van de PvdA. Die is nog wel de derde, maar die komt wel steeds dichter bij de SP... want die daalt de hele tijd. Ja, vandaag nog, nog weer zo'n groot debat, het carré debat uh. We moeten ze daar toch iets anders gaan bedenken. Want ik bespeur enige debatmoeheid. Ja, nou, dat, dat bespeur ik ook. Ik sprak gisteren ook wat mensen die zeiden: Poe, moest ik dat standpunt alweer uh, verkondigen? Dat moet natuurlijk wel hè, van de spindokters uh, die zeggen: uh, hou die boodschap vast. Zeg wat je uh, vindt van een bepaald ding. Ook al herhaal je dat 80 keer. Maar er zijn mensen die het al een klein beetje zat zijn. Maar goed, uh, misschien bedenken ze wat nieuws. Uh, maar ik vermoed dat we weer heel veel dezelfde standpunten zullen horen. Goed, Marcel, tot zo. Dan een overzicht van alles wat er is. Is. Het is duurzame dinsdag, wist u misschien niet. De dag waarop alle duurzame plannen worden verzameld... die de toekomst van Nederland kunnen garanderen. Iedereen met een originele uitvinding of een bijzonder plan... mag zijn idee presenteren. Een vakjury spreekt zich daar vervolgens over uit. Verslaggever Matthijs Holtrop wachtte de verkiezing niet af... en zocht meteen twee uitvinders op. Als eerste bezocht hij Jaap Oeri uit het Gelderse Dreumel. Ik heb een, een watermolen uitgevonden, de Orion Watermill... En die is uh, geschikt om in, uh, in uh, laag uh, waterstromingen, vrije stromingen, uh, energie op te wekken. Het ziet er eigenlijk uit als een soort uh, krabbertje waarmee je winters de auto's uh, schoon krapt. Die vorm. Een driehoek waar het water instroomt. En dan in het handvat zou je kunnen zeggen, daar zit de watermolen die de energie ja, moet opwekken. Nou ja, goed. Ja, sir, ja, je hebt het heel mooi uh, omschreven in ieder geval. Dit is de, de watermolen die de wereld beter moet maken. Leefbaarder. Ja, ik weet niet of... We, ja, ook beter. Ja, dan is het beter. U woont hier op een steenworp afstand van de Waal. Zou dit hier voor de deur passen? Dit past hier uitstekend. Ja, absoluut. Zoals we kijken naar, uh, als we zeggen, ja, drie meter per seconde... dan zou daar een, een, een flinke, flinke wijk op kunnen draaien. Ja, ja. Ja. Als je veel van, van kleinere installaties kan plaatsen... dan ben je... Hè, met lokale energie gaan we die kant toch uh, al meer op. Hè, dus de, de enorme kolencentrales, dat, dat is echt uh, niet meer van deze tijd. En lokale energie is uh, eigenlijk toch de toekomst. Nou, dan wens ik u een uh, hartelijke duurzame dinsdag. Dank u wel. Van Dreumel naar Beekbergen gereden. En daar zit ik in de bolide van... Wijnand Zwart. Ja, dit is mijn bolide inderdaad. Nou ja, bolide. Echt hard gaat hij niet. Top ligt uh, op goede 140 km per uur. Als het moet. Dat voelt heel hard aan in dit ding. Nou, we gaan hem even starten. Ja, dat doet het. Nou, ik uh, doe de klep dicht, dus even opgepast voor je vingers. Uh, wat is het eigenlijk? Is het een uh, scooter, een auto of een soort, uh, een soort vliegtuig zonder vleugels? Ik zie het zelf als een soort overdekte scooter. Met uh, een heel klein beetje meer comfort omdat je droog zit. En hij is dus veel zuiniger dan een gewone scooter. En waarom heeft u deze gebouwd? Nou, eigenlijk om te laten zien van, kijk, met heel weinig middelen kan ik een heel veel zuiniger autootje maken dan gebruikelijk is. Eigenlijk zijn het bouwmarktmaterialen, helemaal geen rocket science of wat dan ook. En ik krijg gemiddeld 1 op 50 met het ding woon-werkverkeer al spitstrokend op de snelweg. Oké. Okay. Van Beekbergen naar Arnhem heen en weer. Daar bent u docent, hè, autotechniek? Ja, klopt. Bent u ook een inspiratiebron in, uh, in die zin? Probeer ik wel te zijn, omdat we heel verwend zijn. Kijk, je hebt net meegereden en je hoort uh, veel herrie. Dat is een nadeel. Uh, verder, het is een heel licht autootje en toch vrij veel zijdelings oppervlakken. En dat maakt hem ook wel windgevoelig, zijwindgevoelig. Dus een nou. beetje zwiepen en je hebt geen radio bijvoorbeeld, airco. Nee, nee, nee, het is gewoon zweet in de zomer. Nou, dan uh, wens ik u ook een duurzame dinsdag. Dankjewel, ik zal mijn best doen. Maar ik ga toch met de auto naar het werk. Wel met die zuinig dan. Dan ga ik fietsen. Kijk. Ja, ja. moeten we nog maar zien. Matthijs holt erop op de fiets naar Hilversum. De watermode van Jaap Oori heeft het eerste succes trouwens al binnen. Volgend jaar gaat Rijswaterstaat de mode testen. En dat doen ze in de Rijn bij Tolkamer. Ik wil naar de grens, naar het meisje waar hij van houdt. Je hoorde naar Amerika. Marco robbie Visser is in Eindhoven en al over het hek. Gelukkig hoefde ik niet over het hek te klimmen, Marcel. Ach. Want uh, <laughs> meneer Heeser, de directeur van het sloopbedrijf, heeft mij persoonlijk binnengelaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Poging nummer twee. Ja, ja, ja. Zaterdag helaas uh, niet alles om gegaan. Wat we wel gehoopt hadden natuurlijk met z'n allen. En nou uh, hebben we plan B. Hè? Wij kijken nu een beetje naar zeg maar, de scheven toren van Eindhoven. Ja. Een verdieping of 12 hoog is het. Ja. Hij staat best in een leuke hoek. Ja. Je zou bijna denken, laat hem lekker staan en doe er wat leuks mee. Ja, dat hebben uh, we met twee <laughs> onze opdrachtgever wel samen bekeken. Maar ja. uh, en, uh, we gaan hem toch omslaan. U weet ook niet hoe stabiel uh, dat restant nog is. Jawel, jawel. Ja? Wel. We hebben uh, om de twee uur uh, vanaf zaterdag gemeten en hij... Uh, hij is ja, twee millimeter uh, is, hij gezeten en dat kan in het weer of in de zon liggen of temperatuur. Ja. Dus hij doet helemaal niks. Hij doet helemaal niks? Nee. Hij heeft een zetje uh, een nodig? Ja, wel een paar zetjes. Als je nou 108 kilo dynamiet in een gebouw ja. stopt hè, en je blaast dat op en er blijft toch nog een stukje staan. Wat zegt dat over dat gebouw? Dat het uh, destijds door uh, meneer Frits uh, goed gebouwd is. Ja? Ja. Meneer Frits Philips? Ja. Ja. Die heeft goed zijn best gedaan en veel beton gebruikt. Ja. Nou is er een concurrent van u die schrijft in het Eindhoven's Dagblad... dat jullie misschien de boel niet goed hebben gedaan. Ja, daar laat ik me verder niet over uit. Wij houden de eer aan ons eigen. Ja? En wij, uh, wij hebben geen paniek en hij gaat gewoon omver vandaag. En, uh, ja. anders mij ik... We zullen het misschien nooit weten. Huh? Wel? Nee, ja kijk, hij is gewoon in zijn geheel, omlaag gezakt. En hij had eigenlijk om moeten vallen en in, in elkaar moeten zakken. Maar hij is te stevig. Ja. Heeft u dit nou al eens vaker meegemaakt? Ja, voor mij is het de eerste keer dat ik spring. Ja? Dat ja. u met springstof werkt? Ja, mijn vader heeft het wel uh, meerdere malen gedaan. Alleen dat is uh, de Vellennootkerk in Eindhoven. Ja. En, uh, We ja. doen het in Nederland niet echt heel vaak, nee, denk nee, ik, hè? Nee, dat klopt. En ja, zelfs in Amerika gaat het fout, hè? Dus, uh, maar het is niet echt fout. Het is uh, iets blijven staan. Ja. Ja. En uh, dat is het. Is dit nou een enorme strop voor u? Nee, helemaal niet. Nee. Want er zijn geen gewonden gevallen of geen... Uh, er is geen een steentje puin over de, over de container, want aan de achterzijde gevallen. Bewoners zijn in zijn huis terug kunnen. En, uh, dat, komt dat is het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. Dat staat voorop. Hè. Nou, meneer Heesen, even het plan van de aanpak. Wat gaan we doen? Met grof geschud? Ja, daar staat daar de draadkraan. Hè. Die, uh, een draadkraan? Die, die, ja, een drechtlijn. Ja. Die heeft een, uh, ja, een sloopkogel aanhangen. En die, oh, er wordt uh, al gebeld door de sloopkogel. Ja. <laughs> ja? Dat is Omroep Brabant. Oh, dat is Omroep Brabant. Ja, die. Waar zijn die eigenlijk? Ja, dat weet ik nog niet. Zij, we zijn laat, de eerste. Laat, ja. <laughs> de sloopkogel ja. en dan? Die, daar hangt een stalen bal aan. En die, uh, die gaat de bovenste verdiepingen eraf slaan. Stukje bij beetje. Ja, een stukje bij beetje. Ja. <laughs> Het wordt niet echt uitslapen voor de omwonenden hier, denk ik. Hè? Nee, nee, maar daarom proberen we ook vanavond uh, klaar te zijn. Okay. Dat ze één dag nog last hebben. En dan uh, kunnen wij met onze eigen machines er weer bij. Ja. En dan... Uh, gaan we de puin afvoeren. Juist, ja. puinruimen. Ja. Nou, ik dank u dat u uh, mij over het hek geholpen hebt. U heeft het helemaal op, dus u ja. bent er klaar voor. Ja. Wij gaan het vanaf veilige afstand uh, ja. bekijken. Ja. En ik geloof dat de buren, ook de ongetwijfeld omwonenden, hier zo ook nog wel even komen kijken hoe dat laatste stukje hier... Ja, die gaan daar achter, achter het hek staan. Het was ja. gisteren al druk, omdat we eigenlijk uh, gisteren zouden starten. Maar we, we hebben wel zorg... bekijks, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, het wordt er een mooie dag voor, denk ik, Zeker. of niet? Ja, ja het, uh, ik zou het de lucht te zien, wordt het weer zonnig. Dan gaan we er weer zonnig mee verder. Thijs Hezen, directeur van het gelijknamige sloopbedrijf. Hartelijk dank en uh, succes. Oké, okay, dankjewel. je wel. Gemak dient de mens en de collectant. Want collecteren kan u ook met de pin, hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Goedemorgen. Goedemorgen. Lara. Twee korte files, eentje op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij het knooppunt Koemplein 3 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 4 kilometer. Verder zit er hier en daar wat mist in het westen van het land... en ook rondom het IJsselmeer. Gaat dat nog voor extra, tot extra files leiden, denk je? Wel, nee, nee, ik denk het niet. Want uh, ja, de verkeersdrukte is nog niet uh, helemaal terug op, op kracht. Ook al zijn wel alle scholen begonnen nu in Nederland. Ik denk dat we rond half negen ergens uitkomen op 90 kilometer. Oké, okay, tot later. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dat collecteren met de pin is veiliger voor de collectanten. En als het een beetje mee zit, levert het ook nog meer geld op. Collectanten van KWF Kankerbestrijding gingen in Utrecht met pinautomaten langs de deur. En verslaggever Paul liep mee met Bernhard. Uh, van de Doem, Van de boer en Agnes Leo de Hartstikke goed. Papiertje mag nu in de collectebus. Collectebus? Wat hopeloos ouderwets. Nog steeds, hè? maar toch werkt het wel. Want er staat heel mooi een logo op van de kankerbestrijding ja. en dan weet iedereen waar het voor is. Ja. En dan doen ze de deur open voor ons. Maar er staan ook van die machientjes. Ja, Daar gaan we nu voor het eerst mee werken. De mensen die zeggen, oh ik wil wel wat geven, maar ik heb helaas geen geld in huis. Nou, daar hebben we nu die pinautomaten. Okay, dus je neemt ze allebei mee. Zowel de oude vertrouwde collectebus als de pinautomaat? Ja, tijdens het experiment nemen we ze allebei mee. Want er zijn ook mensen die vinden dat misschien een beetje eng om te pinnen. En die kunnen dan gewoon op de ouderwetste manier de muntjes die ze al Verzameld in de bus gooien. Even kijken wie ik nog mis. Uh, nou, het is heel simpel. Ik ga het gewoon even laten zien. Uh, F2 is dit. Ja, dan krijg je hier een bedrag. Stel dat iemand wil 50 cent doen, dan moet je eerst de 0 indrukken. Want hij gaat het eindelijk zo doen. Dus 0, dan krijg je 50 cent. En vervolgens is het met oké. Okay en dan ja, Het is maar alleen maar om te zeggen, jongens, heel veel succes. En, uh, zet hem op. Zo komt hij zo meteen eerst met de bus aan de deur. En dan, dan zegt iemand okay, van, yeah. ik heb geen kleingeld. Geen probleem, u kunt ook pinnen. En dan uh, ben ik benieuwd hoe ze reageren. Want vaak is het smoes. Heb je alles? Yes, I think so. Collectant, think so. Collectant think so. Bernard. Yeah. Goedenavond. Hoi. Heeft u een bijdrage voor het K.W. van het kankfonds? Ja, yeah, heb ik. Mooi. Alsjeblieft. Hartelijk bedankt. Dat was klinkende munt. Harde pegels. Lekker makkelijk, gelijk zo naar binnen. Ja, precies. Ik moet de eerste pintransactie nog krijgen. We zijn momenteel ook nog eens bezig met een experiment met mobiele pinautomaten. Omdat veel mensen toch weinig kleingeld meer in huis hebben. Ja, en Moet je mijn, uh, mijn pas zien? Hè? Die moet erin Die moet erin. Nou is dit voor mij ook de eerste keer dat we dit gebruiken nu. Ik druk hier op betaling. Nou kan ik voor u een bedrag invullen of u kunt het zelf doen, wat u wil. Doe maar 2 euro. Dank u wel. En dan mag u uw pas invoeren. En uw pin? Geslaagd. Dan heb ik hier voor u een bon. Vriendelijk danken, fijne avond. Volgens mij heb ik nog wel een maar anders zou ik zo pinnen hoor. Dit werkt ook nog. Mooi. De stand is nu één pinbetaling tegenover vijf, vijf contantbetalingen. Dus er mag nog wel wat meer pin bij. Bovendien draagt het natuurlijk ook bij aan de veiligheid van de collectant. Dan zie ik dat in deze wijk niet zo snel gebeuren, maar ik kan me voorstellen dat hier nog wel eens hier en daar nog wel eens iemand ja. van zijn bus wordt beroofd. De collectanten komen zo langzaam en zeker weer allemaal terug. En dan kun je voorzichtig een conclusie trekken. Als we de collectanten mogen geloven, zeggen ze allemaal... ja, het is goed om de optie te kunnen bieden. En gezien de bedragen zijn we heel erg blij. Er zitten gewoon bedragen van 25, 20. We hebben zelfs een 50 gehad. Dus uh, mensen zijn blijkbaar wat vrijgeviger... met een pinautomaat voor hun leus. Definitieve conclusie laat nog even op zich wachten. Zaterdag wordt er nog in de Utrechtse horeca gecollecteerd. Maar als ook dat een succes is... gaan goede doelenorganisaties mogelijk samen die pinautomaten kopen. Maar de tonen van Dallas, razend populaire televisieserie uit de jaren 80, Op het hoogtepunt keken in Amerika ruim 90 miljoen mensen... naar de ontwikkelingen rond de steenrijke oliefamilie Ewing. En nu is de serie terug, 21 jaar na de laatste aflevering. Vanavond is de eerste uitzending van het nieuwe Dallas te zien op Net 5. We hebben contact met Chris Buur, chef van het culturele V-katern van de Volkskrant. Meneer Buur, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is er veel veranderd? Uh, ja, ja en nee. De, de, het, de manier van filmen is er een beetje op vooruit gegaan. Met uh, wat bruinere tinten en wat uh, dynamische camerawerk. Maar voor de rest is eigenlijk alles. Uh... Heerlijk hetzelfde. Heerlijk hetzelfde. We uh, hebben even dat stuk gelezen wat u afgelopen weekend schreef over ja. Dallas. Daarin komt de volgende alinea voor. En toen kwam in 1978 Dallas als een zakje vriesdroge instant camp... over duidelijk bespottelijk, onbehouden, smakeloos geklede texanen in verhitte... over de top gejaagde plotlijnen vol seks, machtswellust en bedrog... zonder ook maar de geringste pretentie van diepgang. En hier en daar ook nog krakkermikkig geacteerd. Zo. Ja. Dat klopt helemaal. Het was eigenlijk de, de oerknal van de camp in die zin. Uh, het, het grote publiek en ook zeg maar, de hoger en middelbare opgeleiden... die uh, deerden hiermee eigenlijk iets wat heel erg slecht is... en overduidelijk gewoon niet bedoeld is om... Uh, op intellectuele kwaliteiten te genieten... toch heel erg leuk te vinden en je er eigenlijk over te verbazen... dat je je daar toch helemaal door laat meesleven... gewoon omdat het zo ontzettend goed gedaan is allemaal. Het is dus een soort, ja, maar... uh, soort meesleepmachine eigenlijk. Waar, waarom, waar, waarom worden mensen zo meegesleept door Dallas? Wat, waar zit nou, hem dat omdat in? Omdat die serie er in zo'n hoog tempo... en dat is ook altijd heel belangrijk, een, een, een beetje een goed tempo erin. Uh, uh, ja, het, op ieders basale knoppen van bas basale emotie wordt ge gedrukt, uh, jaloezie... Uh, uh, uh, liefde, uh, wraak, wrok, alles. Het, uh, je, je denkt altijd: de oh jezus wat ergens zit eigenlijk wat er allemaal gebeurt en uh, voor je het weet zit je weer naar de volgende scène te kijken. <laughs> zeg, uh, wat ik dan wel heel belangrijk vind of uh, JR, uh, Sue, Ellen en Bobby er ook weer zijn? Jazeker, JR die krijgt een, uh, krijgt een Grand Entrance uh, zoals dat heet. Die, uh, die, dat wordt heel mooi langzaam opgebouwd. Je ziet hem eerst zwijgzaam in een soort uh, kliniek zitten en dan... Uh, uh, komt hij natuurlijk langzaam tot leven... tot je inderdaad weer... die satanische blik in de ogen ziet... en denkt, oh god, <lacht> daar gaan we weer. Maar, zijn deze lieden ja. niet iets te oud geworden? Uh, nou ja, nee, dat is nou juist eigenlijk het leuke. A, ah, ze zien er nog betrekken goed uit, hoewel Larry Heckman inmiddels uh, een paar levertransplantaties en een uh, beroerte en weet ik veel wat ze allemaal heeft overleefd in het echte leven. En dat zie je wel terug, maar eigenlijk is iedereen, althans iedereen, er doen er een paar mee echt, Sue Ellen, Bobby en JR. Uh, die zijn uh, uh, eigenlijk leuk oud geworden en het is op een evene manier ook nog eens een leuke edit quality dat je die mensen oud hebt zien worden op een een manier. Dat is, is heel grappig, alsof je oude vrienden weer ziet. Ja, en dan is het natuurlijk de kunst om dan een moderne versie te maken van het origineel, dat zo ja. populair was vroeger. Denkt u dat dat gelukt is? Denkt u dat deze nieuwe serie Dallas net zo populair wordt als 30 jaar nou, geleden? Nou, ja, en of dat in Nederland ook weer zo uit weet ik niet. Alleen, ik keek vroeger natuurlijk hier ook 2,5 miljoen mensen naar en daar zijn er toch, denk ik, nog 1,7 van in leven, toch op zijn minst. Dus, uh, en in Amerika trok het 6,9 miljoen kijkers. Dat is natuurlijk geen vergelijk met wat het vroeger was, maar dat is het hele tel de landschap niet meer. Dus uh, het wordt als een succes gezien, daar in ieder geval. En zijn TNT heeft een uh, vervolg besteld. Uh, en ja, het enige wat ik kan laten zien aan die eerste aflevering is dat het ook allemaal weer heel leuk en goed gedaan is. Eigenlijk, grappig genoeg, hetzelfde van Toon. Dus ook weer streed opgediende trash uh, zonder potenties, maar uh, lekker gedaan. Nou, we gaan weer kijken. Chris Buurs, chef van het culturele vk van de Volkskrant. Dank deze ochtend. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Biologisch voedsel is niet gezonder of veiliger dan gewone voeding... blijkt uit de meest omvangrijke analyse die ooit is uitgevoerd, schrijft de Volkskrant. Hoewel biologische producten steeds populairder worden, ook in Nederland... verschilt de voedingswaarde ervan nauwelijks met die van producten uit de industrie. En ze zijn dus ook niet gezonder. Er is zelfs geen bewijs dat ze ook veiliger zijn. Het enige waar biologisch eten zich volgens de onderzoekers in de Volkskrant in onderscheidt... is dat het risico op resistente bacteriën veel kleiner is. Maar wat dat voor mensen betekent is dan weer niet helemaal duidelijk. Klein verzet, grote daad, schrijft NRC Next. Het gaat over mensen die op wat voor manier dan ook illegale immigranten helpen. Door het bieden van onderdak bijvoorbeeld, maar ook door het regelen van een stage... of het helpen van mensen zonder zorgverzekering. En uh, of er nu ook mensen zijn die illegale help meer helpen... Dan vroeger is niet bekend. Uh, mensen vinden volgens NRC Next wel dat er een gure wind door Nederland waait. Barmhartigheid is anno 2012 niet meer vanzelfsprekend, schrijft de krant. Maar ze bestaan nog. Nederlanders die niet wegkijken en regels en wetten overtreden als geweten daarom vraagt. Overal in Europa kun je sinds de crisis goedkoop overnachten. Behalve. In Nederland. Hotelkamers in ons land blijven peperduur, schrijft het AD. 110 euro kost een overnachting hier gemiddeld. en daarmee is alleen Finland duurder. Een hotelexpert zegt in het AD dat dat komt doordat Amsterdam de rest van het land heel erg beïnvloedt. En daar blijven de prijzen onverminderd hoog, omdat er geen overcapaciteit aan hotelkamers is. Binnen de Europese Centrale Bank is er veel steun voor het opkopen van staatsobligaties. van zwakke landen in noodsituaties. Alleen president Waartman van de Bundesbank is tegen zo'n ingreep, melden goed ingevoerde bronnen aan het financiële dagblad. Hij zou daarmee volkomen geïsoleerd staan. Ja, want andere bankiers die volgens de krant bekend staan als Havikken... zoals Klaas Knot en de presidenten van de Luxemburgse en ook Finse centrale banken... verzetten zich niet meer tegen het opkopen van deze staatspapieren is daarom de vraag of het Duitse verzet iets uithaalt, schrijft het FD. President van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi... stuurt vandaag zijn plan naar alle ECB-bestuurders. Die moeten dan donderdag een besluit nemen. Als de studiebeurs wordt afgeschaft... blijven tienduizenden jongeren weg uit het HBO. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de HBO-raad Stom de Graaf vandaag in trouw. Hij keert zich daarmee tegen de plannen van de VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Die pleiten voor een sociaal leenstelsel... waarbij jongeren geen beurs meer krijgen, maar geld voor hun studie moeten lenen. Nou, nog meer studentennieuws... De landelijke studentenvakbond, LSVB, is boos op de Erasmus Universiteit, schrijft de Telegraaf. Je gaat namelijk camera's installeren om studenten tijdens tentamens in de gaten te houden. En dat gaat wel heel erg ver, zegt de LSVB in de Telegraaf. Voorzitter heeft het over een heksenjacht en een Big Brother gevoel. En de bond vraagt zich af of studenten in hun privacy ook worden geschonden. Die gaan we maar eens even bellen. Hoort u meer over in het Radio 1 kanaal. Blijf luisteren!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 En geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl. Een citytrip naar bijvoorbeeld Madrid, Berlijn, Valencia, Rome, Tenen, Lissabon, Istanbul. Die boek je al vanaf 45 euro op transavia.com. Daar word je vrolijk van. Dit is Radio 1.